It don't stop, round and round, up and down, all round the clock One day, day, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday and Sunday Get, get, get, get with us, we know what we say, say Party every day, party every day And I'm feeling, to that tonight's gonna Tonight Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Raymond Sree met het NOS journaal. Een gevangene die verlof had is woensdag ontsnapt. Hij had toestemming gekregen voor een bezoek aan het graf van zijn moeder. Hij kreeg drie begeleiders mee, maar wist toch te ontkomen. De man zat een straf uit in de penitentiaire inrichting in Vught, maar niet in het extra beveiligde gedeelte. Waarvoor de man is veroordeeld wil justitie niet zeggen en ook niet in welke plaats hij is ontsnapt. Tijdens een rally bij Hellendoorn is een ernstig ongeluk gebeurd. Een coureur uit Markelo en zijn navigator vlogen tijdens een proef op de Luttenbergering uit de bocht... De bestuurder raakte bekneld in de zwaar beschadigde auto... en moest door de brandweer uit het wrak worden gezaagd. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is kritiek. De bijrijder raakte bij het ongeluk lichtgewond. Het Internationaal Monetair Fonds verkoopt een achtste deel van zijn goudvoorraad. Dat komt neer op ruim 400.000 kilo. Tmf IMF wil zijn reserves vergroten en meer geld in kas hebben... om uit te lenen aan arme landen. Het goud wordt in kleine porties op de markt gebracht... om de goudhandel op de beurzen niet te verstoren... Ook kan goud rechtstreeks worden verkocht aan centrale banken van IMF-lidstaten. Landen als China, Rusland en India hebben daar wel belangstelling voor... omdat zij minder afhankelijk willen zijn van de dollarkoers. In de Eredivisie heeft Willem II thuis met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Die stand was bij de rust al bereikt. Het was de tweede overwinning van de Tilburgers in dit seizoen. Na de eerste dag van het Davis Cup duel tussen Nederland en Frankrijk staat het 1-1. Timo de Bakker won verrassend van de openingswedstrijd tegen Gaal Monfils. Jesse houta Galung verloor kansloos van Jo-Wilfried Tsonga. En dan het weer koelt af tot 10 graden. Overdag afwisselend zon. Wolkenvelden: het wordt tussen 20 en 24 graden. S'avonds kans op een regen of onweersbui. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Fantastisch toch Without a name, riding alone.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 I boy Have psychotic, sick, hypnotic I'm a blue.